Citydijkers met het NOS Journaal. Zometeen begint de ceremonie in Westminster Abbey in Londen... waar koning Charles officieel gekroond wordt tot koning. Daarvoor zijn er ruim 2000 gasten uitgenodigd... onder wie leden van de koninklijke familie... en royals en staatshoofden uit andere landen. Koning Charles vertrok met zijn vrouw Camilla in een koets... naar de kerk in Westminster Abbey. En ook na de ceremonie maakt hij een tocht door Londen. Langs de route staan tienduizenden mensen...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 De Zwitserse overheid heeft een verzoek van de Oekraïnse president Zelensky goedgekeurd om het parlement daartoe te spreken. Zwitserland staat onder druk om hun eeuwenoude traditie van neutraliteit te verbreken. De overheid heeft nu bijvoorbeeld een ban op de export van wapens naar Oekraïne. De toespraak van Zelensky is eind deze maand. Het zal voor het eerst zijn dat een staatshoofd het Zwitserse parlement via video toespreekt.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, oud Zandvoort. Zandvoort. TV Gelderland Ze fluistert deel, bij vredes weer haar paaier Maar potloeg roep ze de zit in mijn gaan naar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 En die is geboren in het Zwarte Veld. Waarom zeg je in het Zwarte Veld? Is het niet op het Zwarte Veld? Of aan het Zwarte Veld? Als ik zeg op, dan wordt het zo'n heel groot openbaar. En als ik zeg in het Zwarte Veld, dan is het het mooiste stukje van de wereld. En dan moet niet te druk worden daar. Oké. Okay. Maar op het eh, Zwarte Veld is ook goed. Het, het was wel in 1909. Ja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 En water uit de pomp, dat was het. Ja. Wat me altijd nog verbaasde is hoe die mensen zo mooi gekleed zijn. Als je in de foto's ziet. als er een feestje was. hoe ze aan die, mooie, en foto. Mooie, aan die mooie kleren kwamen. En ja, dat schijnt dan weer ook die, die, die, die, die kleding, althans de stof. weer door de familie Rovers mee teruggenomen te zijn. als ze groenten verkocht hadden in Hanen.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 in de haltestraat, waar later Jaap de Krul zat. Joop de Krul. Zandvoort dus als u luistert en u denkt ik heb een aanvulling. Bel dan even 023 57 30 393. 023 57 30 393. We gaan even naar de muziek. Schrijven in het zand Is voor mij nu wel gedaan Want de letters van je naam Drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen.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 Een, een, wat, wat, uh, vroeger was dat de vijfde klas, het zal nu groep zes zijn, ik weet het niet precies. En daar was dan een onderwijzer uit Halem en die heette meneer Poddek. En dat schreef je p o D d i c k En de antwoord, die spreekt nooit iets normaal uit, die, die zei Poddek. En vandaar dat uh, de katholieken werden voor dan Poddek genoemd. Oké, okay, duidelijk.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 En dat is, uh, met alle respect hoor, maar dan noem ik een bijnaam. Yeah. Dus bijvoorbeeld Zwarte Jaap, die kwam uh, brengen, brood brengen van, uh, van de katholieke ba uh, bakker Ja, want je moest natuurlijk bij de katholieken kopen. Om de wijk. De wijk erop uh, kwam van de werf, hier aan de overkant. Dus, dus dat uh, werd verdeeld, maar er was ook nog zakenvrouw in de dat zijn zakenwinkel, een zakenwinkel, winkel.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 van de antennes. En er was Gijs de Kouwer, die was een, een deuren dichtmetselen, daar moest een raam in, omdat het de zomer. Wat is de echte was. naam van Gijs de Kouwer? Dat, dat weet je niet. Ja, je kunt ja, alleen maar de, de bijnamen. Het, ja, dat, zeg, nou, dat weet ik wel, maar dat zeg ik zo. Even <hijf> even wachten. Er kwam Bertus de Ruiten die kwam uh, boodschappen brengen, ook die dag. Terwijl die Bertus Kemp heette, maar dat is Bertus de Ruiter dan.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 die van zijn ja. kleinzoon nu die heet allemaal Piccolo. Maar Piccolo zelf is een heel bekend zandfiguur ook in alle toneel. -opneer. In de wurf. In de wurf. Ja, hij is een hele. Daar van beters die wand die hier achter. Zwarte achter hem werkt ik eigenlijk niet. De jongen staat ook al een eindje bij de renningbrigade. Zwarte Jap. Ja, hij werkte voor Balk. Nou, luisteraars, als u de achternaam weet van Zwarte Jaap... ...bel dan even 5730393. Ja. Nou, uh, Rabatje, dat was de voorzitter van Zandvoort meeuwen. Wat is zijn uh, echte naam? Schuiten. Oké. Okay. Schuiten. En Rob, die heb ik nog heel lang in Heemstede gezien. Heemstede wonen een paar oude Zandvoortjes. En dan gingen we bij Rob nog wel eens even een bak koffie doen... ...en even over Zandvoort praten. Want hij is helaas overleden. Ik had hier nog een golfballetje liggen. Een mannetje bol. Dat was een grote caddy op de op de Een mannetje van de maan. Heette die. De Kennermer. Op de kenmer was die caddy. Ja. Maar een van de, van de, van de bekende mannetje, man. mannetje van de maan. Wat ik nou zo leuk vind hier in Zandvoort heb je bijvoorbeeld pensioen Ja. En, en Blankebillen was een koning. Maar als je nou... Achter meneer Koning fietste. En, en je wou als schooljongen uit de wind uh, fietsen. Uh, en uh, hij een jongen wegwijzen. Uh, en je zei dan blanke beelden en fietsen je nog achterna. Dat durfde ze niet te zeggen. Nou heb je pensioen blanke beelden. Als je tegen meneer, uh, meneer Kruinhoort zei. Uh, hij de rot? Dan ging hij achterna. Dan, dan, dan, dan, ik zie me nou pensioen de rot hebben. Ik, ik vind het allemaal alleen maar uh, mooi. En bij ons kwamen ze een keer in de café in. Jaap Holleblok. En die. Uh, dat was een. Uh, die wilde nog even met mijn moeder praten in, uh, in het café. Het was een oude kolenboer. En nu was hij in zijn goede doen. En had hij had zich met de auto naar Bent laten brengen. Hij kende mijn moeder goed van vroeger. En die gingen samen. Uh, en toen kwam ze bij mij in de keuken. En toen zei ze. Dat is uh, meneer Holleblok. Dat is een oude vriend van me. Uit Zandvoort dan. En, maar uh, hij heette. Uh, nou, ik zal het zelf wel zeggen. Zeg, ze breng hem eventjes een uh, biertje. Nou, ik ga er En ik zeg: uh, Alsjeblieft, meneer Holleblok. Maar dat was een scheldnaam. Die man die had een aangepaste schoen. We hebben al een keer een ongeluk gehad. En in Zandvoort is een holleblok. Een klomp. En een hol blok. Holleblok is een klomp. Dus ik zei heel ongeluk, tegen die man... Uh, meneer Hollerblok, uw beertje. Maar mijn moeder heeft dat weer goed gehouden. Hoor. Joop de Krul, dat is de kapper in de Halterstraat. Die zou ik nooit vergeten. Mijn vader die verkocht papier. En de kappers gebruikten vroeger perkament achter je hoofd. Dan zat je achterover en, en dan rolden ze dat perkament...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 En dan zei als mijn moeder zei je moet naar de kapper, dan ging je daarheen. Ik weet nog niet wat het kost. Dat, is weer, dat was wat anders. Maar dat ging je niet bij Weiderman en later de Krul laten doen. Maar zo waren die Zandert altijd bezig. Je kan het ook wel eens bij mij halen, snap je? Harry, wat ik ook van jou weet. We gaan eventjes. Uh, jij hebt een uitspraak, een Franse uitspraak. Maar ik ben benieuwd of de Zandvoertes weten.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 Nibel. En dat heeft toch veel met Zandvoort te maken. Weet u misschien wat dat betekent? Zandvoort als u weet wat Sachet en Savet Nibel betekent... bel dan even 5730393. We gaan even naar de muziek. Maar we hebben intussen iemand aan de telefoon. Goeiedag, met Maria Schuiten. Dag Maria Schuiten, dit is Pieter Jouwstra. Hallo Pieter. Dag Maria. Maria, je had een oplossing. voor Geen oplossing, nee. Dat is nou niet hetgene waar ik voor belde. Maar vertel dan. Um, ik, uh, ik ben hier in Zandvoort. En ik ben de eerste, zeg maar 18 jaar van mijn leven, heb ik uh, mijn jeugd hier doorgebracht. En ja. uh, meneer Van Deursen had het net over, over Rob uh, Schuiten, Rabbel. Dat was mijn broer die vier jaar geleden over. Ja, je zit mee te luisteren nu. Ja. Oké. Okay. En ik werk... Roy. Sinds, sinds vandaag werk ik op de EHBO-post op de rotonde. Dus het is dus een beetje weer terug naar vroeger. Ja. Enzovoort. En ik was dit programma aan het volgen. En ik herkende zoveel van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 uh, de vader van mijn vader, dus mijn, uh, mijn opa. En die had opa, hier... Opa-rabbeltje. Uh, opa-rabbeltje, ja. Weet je en waarom die... die zou heeten? Uh, ja, en die had... Uh, die staat ook in het boekje als zijnde met die naam. Want Kees... Maria, Pammel... Maria weet je waarom opa-rabbeltje heette? Ja, nou, mij is altijd verteld van Rap van de Tong. Juist. Ja, oude ja. heel snel. En dat, uh, dat zit in de genen, zullen maar zeggen. Ja, maar... Uh... <laughs>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 Okay. Nou ja, als u, kinders, als u nou een keer naar mijn huis komt, dat vind ik wel gezellig. Oh leuk! Ja. En waar woont u? Uh, dat legt Pieter nu uh, uh, uit. Dat is het landgoed uh, Manspad in Heemstede aan de uh, Heemstedse Dreef. Gaan we een Zandvoortse dag maar houden. Ik heb nog pas de manpadroute gefietst. Nou, dat is een landhuis gaan. en als je dat ingaat, dan is het het koetshuis aan de linkerhand en daar woont Harry van Deurzen.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 En werden met een bus opgehaald. Maar die Belgen die, die, die liepen dan wel naar... Het, het was op het circuit in een stukje in het dorp. Die lieten gewoon een auto staan. En die kwamen bij ons met de tuinslangen zich wassen. En, en die blijven een hele nacht dat het wielrennen was. Zandvoort was een beetje overgeorganiseerd. Ja. Die zijn met zoveel broodjes en dergelijke dingen. Duizenden broodjes. Zie. En wij hadden van alles en alles tekort.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 Was Walter Kroes en Pearl Josephson breken van de lijn... op speciaal verzoek van uh, Harry, Harry van de, Deursen. Harry, waarom? Dat draai ik voor mijn, voor mijn zus. Die, uh, die geniet daarvan. Marie van Deursen, Ze woont in het huis van tante Coba van de Schinkel. En waarom die muziek zo mooi vindt... Het zijn, uh, meer stemmige muziek is altijd mooi. Maar ik hou van contrasten. En die, die Walter Kroes, dat lijkt wel een betonmolen... En, ehm... Um, Jozefson, Pearl Jozefsson. Pearl Jozefsson, dat, dat klinkt als een viool. En zo had je net ook al met uh, Botzelli en dat soort muziek, dat is... Uh, je hebt een goede keuze gemaakt van de muziek. Dat springt eruit altijd bij mij. Complimenten. Ja. En mevrouw Kudun, die heeft uh, Botzelli aangewezen. Oké. Okay. Nog uh, even, uh, uh, uh, uh, uh, dames en heren, luisteraars. De uitspraak. Sacher en Savé Nibel. Als u dat weet, uh, uh, staat ergens op een huisje geschreven. Kunt u bellen naar de studio 5730393. Uh, we geven u straks de uitslag daarvan. Als u de... niet bellen, geven we toch de uitslag. Ja, precies. Um... Als Mok weer uh, terugkom. <laughs> Harry, TZB en het politieaftal. Mijn broer en ik, bijvoorbeeld in het En we woonden ook op het tcb trein Jullie woonden nee. op het tcb -trein. We woonden bij het tcb -trein. Bovenop de Kennemweg, beneden was het voetbalveld. En daar werd ook veel door de politie geoefend. En wij trainen natuurlijk met het Maar de politie had een elftal, net als de brandweer. En die kwamen wel eens een mannetje tekort. En wat wilde nou het geval, als ze op maandag speelden... Dan zei ze, zondag als er constant was een agent te kijken, ook bij het andere, Kan je morgen niet uh, met ons meedoen? En dan halen we je op. En ik zei, ja, maar ik moet naar school en dat moeten ze thuis niet wezen. Nou, dat, was, weet, dat was geen probleem. Dat zouden ze wel regelen. Maar dan moest, ik hoefde ik nergens wat te zeggen. Ook niet thuis en nou, ook niet op school. Nou, in het geval dat je dan zondags gevoetbald had en maandags met de politie mee moest... Dan kon je wel je voetbalschoenen verstoppen. en in je school thuis doen. met een beetje bagger eromheen. En, maar je kon geen, geen voetbalkleren meenemen. want die hing mijn moeder aan de waslijn. en die mocht het niet wijten. Maar nou, de politie die had dan wel extra shirtjes. en een, een politie shirtje. maar meestal was het ook blauw. En dan wilde dat je s maandagsmorgens naar school ging. op de fiets, maar die zette om de hoek bij Janma Vloorn. neer op de Zandvoetslaan. En dan, die hoefde ik niet te weten waarom, dat interesseerde hem niks. En dan wachtte je daar en dan kwam een politievolkswagentje. En dan stapte hij in en dan moest je naar hem voetballen. Maar dan kwam je een stukje verder. en Dan zag je je broer staan en dan ik, dacht, dan zou hij een lekker band hebben. Een broer maar dat interesseerde je verder niet, want het was belangrijk, die, die politie. Maar er kwam een politiebusje, een oude Volkswagen. En die stopte bij mijn broer. En ik denk: Godverdomme, vertellen. En dan kom je daar op het veld. En dan was mijn broer midden voor, en ik rechts binnen. En er werd verder niet over gepraat. En als je dan een doelpuntje maakte, en dan, dan bracht ze je weer thuis bij je fiets. En thuis.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 Kruif, niet Schouw, die was even te groot. Oh, maar, uh, nog een keer de uh, Kruif. Uh, Hengelveld. Herman Hengelveld, dat was een goede politieagent toen dat tijd. Uh, ik weet niet meer. Nee. Oh. ik kan ik wel wat leuks over vertellen. We werden kampioen met deze bij in, uh, op de weg. Wij krijgen een borrel aangeboden en we drinken wat. En. Christine van de EMM de, de schilder van de EMM op de Halemestraat die had twee zonen in het al wat kampioen was en dan mochten we komen eten, dus we lopen van de Kennemerweg vrolijk naar de, naar de Halemestraat en daar heeft de jongste zoon van Christine Willem die werkte bij uh, de garage op de straat, autogarage de hoek van de ja, Kostelostraat. Ja. En die had een motortje in elkaar geknutseld, en we komen aanlopen zo, een slokje op, en binnen hebben we nog wat gekregen. En voor het eiter laat hij zijn motor zien. Die had hij wat aan geprutst, en hij zei, Ga er eens op zitten, en duurt me aan. En ik rij, hij gaat aan, en moest ik eigenlijk nog zoeken hoe die werkte. Nou heb ik het gas gevonden, dus ik kon wat harder. Komt er bij de katholieke kerk.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 Allebei achter me aan fietsen en kan nog net het zwarte landje over. En op de hoek van de koningsstraat Koninginneweg. Ben je gepakt? Dan sloeg de motor af en toen ben ik gepakt. Ik zit ja, op het politiebureau. Hij mag me niet opsluiten omdat ik in de vliegeropleiding zit en moet een Zee bellen. Dat was meneer Akkoi. En...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 Maar alle respect voor de politie van Zandvoort... het waren gewoon vreselijk aardige mensen. Harry, het is het einde van het programma. We zijn nog niet aan de helft toegekomen... van wat je allemaal wilde zeggen. De uitspraak. Sacher en savé, ni Wat betekent dat? Dat is... <coughs> Zandvoorts voor... Zandvoorts, ochtends en s'avonds en ni bellen. Dus...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 Harry, ik ben je bijzonder erkentelijk dat je weer wilde komen in dit programma. Volgende week, lieve luisteraars, hebben we hier Corry Sram. En die gaan praten over de, nee, het protestantenbond in de Brugstraat. Dit was het programma ZFM Oud-Zandvoort.